Um... 5 uur. Lotlewin met het NOS Journaal. Premier Rutte is somber over een oplossing voor het Nederlandse nee tegen het Oekraïne-verdrag. Hij verwacht niet dat er tijdens de EU-top, die vandaag begint, een compromis wordt gesloten. Rutte probeert al sinds het referendum van 6 april om het Europese verdrag met Oekraïne aan te passen. De Tweede Kamer wil hier voor 1 november duidelijkheid over. Maar zowel in Brussel als in Oekraïne als in Den Haag is er tegenstand om iets aan het verdrag te veranderen volgens Rutte. Hij sluit niet uit dat er helemaal geen compromis komt. Nederland trekt 1 miljoen euro uit voor het ruimen van mijnen in de Iraakse stad Mosul. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt op een conferentie in Parijs over de toekomst van Mosul. Daar is besproken wat er moet gebeuren na de belegering van de stad. De Iraakse regering probeert met de hulp van het Westen IS te verdrijven uit Mosul. Het geld dat Nederland nu uittrekt voor ontmijnen komt bovenop de tientallen miljoenen die al aan de strijd in Irak zijn bijgedragen. Rusland heeft tegen de VN gezegd dat de komende vier dagen in Oost-Aleppo iedere dag een gevechtspauze gehouden wordt van 11 uur. Eerst zou dat 8 uur per dag zijn, maar de VN had gezegd dat dit niet genoeg was om hulpgoederen te brengen en de gewonden te evacueren. Sinds dinsdag zijn Rusland en Syrië tijdelijk gestopt met bombardementen op Oost-Aleppo. Drie mannen hebben bekend dat ze anti-homoflyers in Amsterdam hebben verspreid. Een man van 39 uit Rotterdam en twee 29-jarige mannen uit Den Haag wilden met de flyers een discussie ontketenen volgens de politie. Afgelopen weekend werden in twee wijken van Amsterdam anti-homoflyers verspreid. De politie kreeg tientallen meldingen van mensen die er aanstoot aan hadden genomen. En dan nog het weer. Op steeds meer plaatsen klaart het op. Vannacht is het koud en ontstaat er mist. Die kan morgenochtend lang blijven hangen. Eerst is het droog en schijnt zo nu en dan de zon. Smiddags vallen er weer buien bij maximaal 14 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeers tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 40 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Dat is de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 7 kilometer. En verderop tussen Evening en Waarneburg 12 kilometer. Bij elkaar opgeteld kost je dat een half uur extra. A4 Amsterdam Den Haag tussen Batuverdorp en Nieuw-Vennep 8 kilometer en drie kwartier vertraging. Er heeft op een heel onhandige plek een kapotte auto gestaan en daardoor waren er drie rijstroken dicht. Maar de weg is nu weer vrij. A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Voor het knooppunt De Hoek staat 4 kilometer file. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Harmel en Nieuwebrug 3. En voor het knooppunt gouden een klein stukje verderop 9 kilometer. Samen is dat een half uur extra. A13 Den Haag-Rotterdam voor het Kleinpolderplein 5 kilometer file. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkem tussen Ridderkerk en Sliedrecht West 8 kilometer en 20 minuten vertraging.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 Nou, welkom terug voor het tweede uur van Live. En er wordt hier, alle kanten wordt hier gedanst en, en... volgende keer natuurlijk dus een tutuutje mee, geloof ik. Dus doet, je moet een tutuutje voor hem maken. <laughs> en ik wil graag openen, want ik mag altijd één keer het eerste plaatje mag ik kiezen. En die ga ik weer voor een speciaal iemand kiezen, maar die weet het wel als ze morgen... Ja, Roddy dacht hij het, dat hij het was, maar dat is niet zo. Heel veel plezier. Nou, ja, jullie zijn nog zo druk bezig. Het nummer duurt maar zo lang als dat het duurt, hè? Ja, ja dat is waar, ja. Ja, ja, ja. Maar we hebben wel wat gevonden, hoor. Hebben jullie wel wat ja, gevonden? Ja. Ik, wij zeiden net, het is in uh, Zandvoort een beetje stil eigenlijk, met uitgaan en zo. Nou, wat wel mee, hoor, denk ik. Juist, dat is ja, ja, Ik kon, ik kon dus, niet het... veel vinden, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar goed, er is altijd wel Reuring in Zandvoort. Ja, als jij dat loopt, zeker. Ik loop er zelfs des uh, in oh, de rond, hoor. Oh. Dat, dat mag ik niet van mijn moeder. Oh nee. Nee, Im, kan jij gaat nuttige dingen vertellen, Ja, over... De... Ja, zegt ze ook nog. <laughs> ja, nee, dit is nuttig. Dit oh, is heel shit. nuttig. Dit is over het uh, project voor de, bij het gebied bij de watertoren. Oh. Wat er gekozen is door de gemeenteraad. Het College van Zandvoort stelt de gemeenteraad voor... om het plan van springtij architecten te selecteren. Het betreft een integrale ontwikkeling... van zowel Watertorenplein als de Watertoren... Drie architectenbureaus, AG-architecten, de BIA's-architecten en Springte architecten hebben een ontwerpvisie ingediend bij de gemeente. Om het project beeldbepalend voor heel Zandvoort is, is er voor een, voor een participatietraject gekozen. In, eind, in mei en juni van dit jaar zijn alle inwoners, ondernemers en belangenorganisaties van Zandvoort en Benveld in de gelegenheid gesteld om hun mening of voorkeur uit te spreken. Uit de participatie is gebleken dat ongeveer de helft van de mensen die hun mening hebben gegeven... een duidelijke voorkeur voor het plan van Springte Architecten heeft. In 2015 is besloten het Watertorenplein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven. Volgens het bestemmingsplan dat in 2012 is vastgesteld mag er bebouwd gaan worden op dit plein. Op 22 maart 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwikkelingsproces... om een selectie te maken van een van de drie ingediende planinitiatieven. De Raad heeft hierbij ook ingestemd dat de aanwezige openbare parkeerplaatsen op het plein vervallen en, indien noodzakelijk, er een wijziging in het bestemmingsplan komt. Als de gemeenteraad instemt met het plan van Sprinttij architecten zal naar verwachting in 2017 het plan verder worden uitgewerkt. In de loop van 2018 kan dan gestart worden met de realisatie. De ontwikkeling van het Watertorenplein is een van de doelstellingen... van de gemeentelijke structuurvisie en het bestemmingsplan Middenboulevard. De uiteindelijke beslissing voor het ontwerp voor het Watertorenplein... ligt bij de gemeenteraad. Op 8 of 9 november vindt de bespreking plaats... in de Raadcommissie Ruimte en Economie. De behandeling in de gemeenteraad is op 22 november aanstaande. Ah. Ik, heb je het gezien, het plan? Ja. Ik heb er zinit heel mooi uit. Ja. R rode daakjes? ja. Ik vond, ja, ik vond alle drie de plannen eigenlijk wel mooi. Ja, ik... Maar ik vond die met dat uh, ik het eigenlijk het mooiste. En wat komt er in de toren zelf daar Komen er appartementen in? Ik denk het, ja. Ja. dat ja. of verbouwd worden. Ja. En een springkussen. <laughs> ja, waarschijnlijk. <laughs> <wel>. <laughs> ja, dat zo zou wel kunnen. Ja. ja. Uh, uh, Heb jij die ook thuis eigenlijk, een brow eyed girl? Nee. Nee, een blue-eyed girl. Oh, blue-eyed girl. <laughs>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 Going down the old man with a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown-eyed girl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 Terwijl de tomatensoepjes over de tafel heen gieren... Oh, wat lekker is dat? ...worden de berichten uitgewisseld. Oh, het is... Man, het is hier... Geweldig. Het, ja. Het is één bedrijvigheid. Ik ben zo onder de indruk. Dank je. Ja... Herken een loos gebaar als die gemaakt wordt. Ik wou iets vertellen over, over de, de brandweer. Op woensdag 26 oktober, imka komt er niet meer uit. Op woensdag 26 oktober vindt er een informatiebijeenkomst plaats over brandweerzorg in Zandvoort. De middagbijeenkomst gaat dan door, maar de bijeenkomst s'avonds vervalt. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor de middagbijeenkomst. Burgemeester Niek Meijer zal de bijeenkomst openen... en ingaan op de rol van de gemeente. Wat doet de gemeente op het gebied van de openbare veiligheid... en wat zijn de speerpunten in Zandvoort de komende jaren? De bijeenkomst is middels van 2 tot 4... in de brandweerkazerne in de Rineostraat nummer 2 in Zandvoort... en begint met een rondleiding door de kazerne. U kunt zich aanmelden via oov.zandvoort.nl... ter attentie van M. van Schip. Brandweer, hè? Dat woord, hè? Niet moeilijk. Ja, dat is sowieso een heel moeilijk woord. De, de, de knorretjes die je op de achtergrond hoort, dat is Imka die even plat gaat. Nee, maar um, de brandweer. brandweer. Dat, dat... Het brandweer. Ja, precies. Het brandweer. Het brandweer, een brandweer, de brandweer. En? Ja. Oh? Het zijn wat kleine woordjes allemaal niet kunnen doen. Kijk, ze komt er niet uit ja. Waarom lach je nou? Er komt er niet meer uit. Kijk, dat Na, is leuk. Nou, nou, nou, kijk, we gaan, we gaan eerst. Uh, we brengen Imca even bij. Ja. En doen we naar de, tijdens het muziekje. Mond- en -mond Dat zijn jouw woorden. Ja. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, ga je gewoon starten. Ja, zelfs dat wil je niet meer. Dat lijkt, dat lijkt de brandweer wel. Precies, maar ik zou eigenlijk willen zeggen: herinnert u deze nog, nog, nog, nog, nog. Weet je welke film? Geen idee. Nee, hij heet anders. Ik Sowieso weet... een Amerikaanse film. Dus nee. kan hij nooit, weet ik niet, heet. I don't know. Ook niet? Nee. Jij? Nee, nee Beverly Hills Cop. Ja. Oh, ja. ik wist niet dat dit erin zou zijn. Ja, welke? 1, twee of drie? Volgens mij één. Oké. Okay. En dan heb je nog twee keer zo'n liedje gemaakt voor twee en drie. Nee, anders. Oh. Het, en, het is, soms is het heel teleurstellend. Imka Ga gaat ons redden. Ja, ik ga het hebben over de herfstmarkt in Kasteel de Keukenhof in Lisse. Aankomend weekend 22 en 23 oktober wordt op het Keukenhof Kasteel in Lisse de herfstmarkt gehouden. De blaadjes vallen van de bomen en rondom de hofboerderij is er weer een weekendlang herfstmarkt. Met kraampjes en activiteiten voor jong en oud. De streekmarkt Kasteel Keukenhof is inmiddels een begrip in de regio Lisse en daarbuiten... Ook op zaterdag 22 en zondag 23 oktober is de streekmarkt Kasteel Keukenhof er weer. Een gezellige markt waar bezoekers in een ontspannen sfeer hun aankopen kunnen doen... bij ruim 95 kramen van streekproduct tot lifestyle. De markt is geopend van half elf tot vier uur. De entree is gratis en het parkeren ook. Daarnaast is er een aantal activiteiten bij de streekmarkt voor jong en oud. Kom het buitenleven beleven op het landgoed... en maak kennis met onze lieve dieren in de wei en in de stallen. De kinderboerderij organiseert een aantal activiteiten voor kleine bezoekers. Het kasteel zelf opent zijn deuren en is tegen een vergoeding te bezichtigen. Restaurant Ali, gevestigd op het landgoed, zal de bezoekers weer verrassen... met een heerlijke lekkernijen bij een kop koffie op het buitenterras van de markt. Tijdens de streekmarkten uh, kunt u tussen 12 en 4 tegen een vergoeding... ook deelnemen aan de rondleiding door het kasteel. De rondleidingen duren maximaal 50 minuten en er kunnen maximaal 15 personen per groep aan meedoen. Kaartjes aan 5 euro en kinderen tot 14 jaar zijn gratis, zijn te koop in landgoedwinkel De Pioen tegenover restaurant Tante Ali. De museumjaarkaart is niet geldig tijdens de streekmarkten. Nou, rondleiding, is die rond of is die vierkant? Dat weet ik. Volgens mij is die ovaal. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, maar act kinderactiviteiten tijdens de herfst en een kinderboerderij. Dus. Ja. Mesten, plaatjes vegen. Ja. Dat zijn de activiteiten. Dat is gewoon een verkapte tewerkstelling. Dat ja, dat zou zo maar kunnen. Ja, Ja, precies. Dan, dan valt weer de hele wereld stil. Maar zo is het wel. Oh. Ja. Volgens mij hoeven ze dat helemaal niet te doen. Mogen ze wel kijken. De dieren al... aaien. Wat zeg je? Kijken Kijk ja. hoe ze de dieren aaien? Ze mogen naar de dieren kijken. Ze mogen ze aaien. Ja, oh. nee. oké. Okay. Ga jij blaadje vegen. Dat zal zeggen dat je komt. <laughs> was spreken dat ik de grapjes maak, en dan de rest gewoon serieus. Ja, ja jij gooit het toch op, en wij, wij koppelen hem toch ja. Doe dat do me in Ik dat uh, Samsung zijn naam gaat veranderen. Oh? Ja, Sangbom San gaan ze heten. <laughs> Sangbom. ja. Sambom En alle aanhangers van Al-Qaeda krijgen gratis een Galaxy Note 7. Oh? Ja. ja. Ontploffen vanzelf, ja, ja. ja. Leuk. Nou, dan weet je er ook weer vanaf. Ja, precies. <laughs> dat gaat goed. <laughs> nou, nuttigs. Ja, nou, behandeling van de begroting was al in één avond klaar. De behandeling van de programmabegroting 2017... Met de belasting- en de retributieverordening 2017... in het voorstel om het sociale wijkteam in Zandvoort te starten... zijn vorige week dinsdag in één vergadering behandeld. Terwijl er twee avonden voor gepland waren. Misschien wel een record. Kunnen ze een voorbeeld aan nemen in Den Haag, denk ik. Eindelijk snapten de Zandvoortse raadfracties dat er veel tijdwits te halen valt... als er vooraf de nodige vragen op tijd en schriftelijk worden ingediend. Het werkte buitengewoon goed... Normaal gesproken zijn er twee avonden nodig... om met name de programbegroting te behandelen... en nu was er slechts een paar uur klaar. Ook de agendapunt belasting- en retributievordering in 2017 was snel klaar... en uiteraard zijn de collegevoorstellen niet direct een hamerstuk... voor de volgende gemeenteraadsvergadering. Maar het was een verademing dat de meeste vragen van tevoren waren ingediend. Voorzitter Astrid van der Veld zag er ook streng op toe dat er alleen politieke vragen gesteld zouden worden... en tikte regelmatig commissielieden op hun vingers om ze dreigde af te dwalen. Ze sloeg ja, hard. Ja, ze sloeg heel hard. Ja, volgens mij ook. Dat is maar goed ook. De commissie behandelde ook het onderwerp over de sociale wijkteam. Een verslag daarvoor heeft het Zandvoortse Korant volgende week gepubliceerd. Je zit ja te knikken. Was je erbij? Nee, ik heb, uh, ik, ik heb door de Sociaal Domein Adviesraad... Ja. Ja weet ik daar allemaal af al van. Oh zo. Het ah, ja, dus ah. is gewoon een oud nieuws, Hans. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Of je een beetje nieuws wil, wil vertellen... wat een beetje, een beetje actueler is. En, en, dan, is voor Inca dan. Dit is natuurlijk wel heel belangrijk voor Zandvoort. Dat kan, maar het gaat over actueel. Eppervloed is ook belangrijk voor Zandvoort. Maar... Ja, dat is waar. Ja. Jammer, jammer, jammer. Looking back on Cause I'm my man Westkust, weerbericht. Dit is het weerbericht van donderdag 20 oktober 2016. Het was vandaag overwegend bewolkt en vanmorgen kwam het weer tot een buige Vanmiddag werd het geleidelijk weer droog met af en toe de zon. De wind waaide uit het noorden tot noordoosten en was matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur steeg naar een graad of 13. Vanavond en komende nacht is het droog met een mix van wolken en opklaringen. De noord- tot noordoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Ook morgen komt het tot enkele buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De noord- tot noordoostenwind waait matig en de temperatuur stijgt ongeveer naar 12 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon en is er nog altijd een buienkans. De wind waait zwak uit het oosten en de temperatuur stijgt naar een graad of 11. Zondag lijkt het droog te blijven met flink wat zon. De wind rijdt dan, uh, waait dan zwak tot matig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt dan opnieuw naar een graad of elf. Dat is hartstikke goed weer voor de keukenhof. Ja, perfect. Ja, daar gaan we dus heen. Zondag. Zondag. Droog. Dat is de beste dag. Jannie, ja. hoor je het? Zondag. Zondag? Oh. Hey, jij had nog wat... Uh, ja, uh, ik, ik, ik vind het... Dat, dat vorige liedje van The Little Green Bag. Ja. Yeah. Ik zei, dat klinkt toch even anders dan het kleine groene zakje? Ja, ja. <laughs> Dat is hetzelfde. Ja, het is hetzelfde, Ja, ja. ja waar je al geen liedjes over kan nee, maken. En door... En is dat ongeveer mijn live hit geworden? Dit? Ja? ja? Waarom dat? Begging you, begging you for mercy. Ja. Is het zo erg? Oh, je wil het niet weten. Nee, dat wil ik ook niet weten. Nee. Nou, vraag het dan ook nee. niet. Oké, okay, sorry. Ja, ik, uh, deze week maakt de organisatie van de sponsorloop Zandvoort loopt bekend op welke drie goede doelen gestemd kan worden. In willekeurige voorlogen worden zijn dat asielzoekers in het spalier, speelgoedvijver, de lachende kikker en het dierenasiel in Zandvoort. U kunt de voorkeur tot 30 oktober kenbaar maken... via de Facebookpagina www.facebook.com-zandvoortloopt. Het hardloop-evenement vindt plaats op 6 november. Met de inschrijving gaat het prima. Het loopt lekker door. We hebben nu ruim 100 inschrijvingen, maar er kunnen er nog altijd bij. Meld het dus nog aan, zegt voorzitter Kenneth Nieuwboer. Tevens maakt hij het parcours van de 5 kilometer bekend. We starten op de boulevard bij de beachclub nummer 5... en gaan in zuidelijke richting. Daar gaan we het strand op richting hectometerpaal 69... bij de Natuurstrand. redactie. En weer terug naar het strand, naar beachclub nummer 5... waar de finish is, al dus Nieuwboer. Naast de 5 kilometer loop is er ook een 10 kilometer loop... en de route daarvan was al eerder bekendgemaakt. Het is wel opvallend dat je een, een, een loop evenement Lekker loopt. Ja, ik, ik ben, ja. ja lekker loopt. Lekker loopt. Ja, lekker loopt. Loop even Ja. Ik verzin ze niet. Hè. Hij, uh, hij vertelt ze. Ik ja. Zeg, ik, ik zeg niks. En uh, het, een, een na was dat maar waar. Wat is nou een natuurlijk strand? Is het een Ik Denk, ik denk dat het gewoon, uh, dat, ja, ja, ja. daar loop je natuurlijk. Oh, daar loop je dan. Ja. moet je ook natuurlijk gaan lopen. Ja, ja. Zou ik dan ik moest daar een keer collecteren van de reedsbrigade toen ik 17 was. Oh, wat laat je, je, je dan je geld? Wat laat je dan je geld? Ja, niemand had geld bij zich. Ah, zei dus ook nee, allemaal. En ik liep met die, met die collectebus. Ja, verschrikkelijk. Nou, en, en als ze dat geld ergens vandaan halen, dan wil je het niet hebben. Nee. Ingrid, deze voor jou. They only love that can bring peace in ja, ja. Van de derde wereld, dit. Mooi, hè? Ja, Dankjewel, Ingrid. Lekker. Lekker. Lekker. Ja. ja, ik had het niet achter Ingrid gezocht eigenlijk. De voor wel. De voor wel, maar niet ja, erachter. Niet erachter. Nee. nee. Nou, ah, laat IMK. mij maar wat vertellen, want IMK dit gaat niet goed zo. Ja. <laughs> op 29 oktober worden de zevende Open Nederlandse kampioenschappen garnalenpellen weer gehouden. Dit wordt gehouden in uh, Thalassa, strand en Thalassa op het strand. Uh, de vorige kampioenen Linda Bol bij de Amateurs en Marijke Stegeman van de Professionals uh, zullen weer meedoen om een titel te verdedigen. Denk je dat je het beter kan? Schrijf je dan nu in voor het meest gezellige event van 2016 op zaterdag 29 oktober. Informatie vind je op www.meventweb.wordpress.com. Ook oh, wel heel moeilijk. Maar je kan ook informatie opvragen bij uh, Tallassa, Dat kan je ook opgeven. Het lijkt me simpeler dan dat ingewikkelde ja, dit, uh, zo staat het op de, ja. op de ja. Facebookpagina van de Gernaal Ja, dus u weet het waar ze heen moeten. Uh, ja, de, de, daar staat Facebook. van al, alle... Even ja. naar Facebook. Naar Gernaal Zandvoort dan kan je lid worden ja. van die pagina. En dan krijg je oh. alle informatie. Maar je kan ook bij Talassa kijken. een evenement bij een luchtje. Ja. ja, dat is zo. Gaan we nog uh, muziekje doen? Ja, lang maar. En dan, uh, en dan gaan we... Nog een keer uh, dan moeilijk, gaan we die, mo moeilijke woorden. Ja, wonen, ja. Wonen, de wonderenwereld gaan ja, we ja, zo doen. Ja, moeilijke woorden. Ja. Go on and close the curtains. Cause all we need is candles. this wine and drink with me Let's delay our misery Say Tonight Fight the break Breakup Don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight Fight the break Breakup Don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire and it burns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 Break out dawn, come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight And fight to break out dawn, come tomorrow Tomorrow I'll be gone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 wordt de inhoud van een voedselpakketten afgestemd... op de eetcultuur van het gebied waar ze gedropt worden. Het droppen van voedselpakketten komt bijna niet voor... zegt Esther Frijekkoop van het Rode Kruis. Dat gebeurt eigenlijk alleen als het, zoals in juli 2014... in het geval van Jezidi in het Iraakse Sinaï-gebergte... onmogelijk is om de noodhulp via de weg af te leveren. We houden bij de samenstellen van de voedselpakketten... wel degelijk rekening met het cultuur en de religie van het land... Waar mogelijk wordt de inhoud ervan dan ook lokaal ingekocht en ingepakt. Dan weten ze we zeker dat de aansluit bij de behoeften van de culturele gewoontes. Dat het eten bijvoorbeeld halal of kosher is. Ook de omstandigheden zijn van invloed op de ingrediënten van de voedselpakketten. De samenstelling is anders naar gelang de temperatuur. Met het oog op de houdbaarheid. En we kijken ook wat de ontvangers van de hulpmiddelen hebben om het eten te bereiden. In voedselpakketten voor Irak bedoelen we... om één familie voor twintig dagen van eten te voorzien. zit vijf kilo rijst, twee kilo suiker... een kilo linzen, een kilo bonen... een liter olie, een kilo pasta... één kilo tomaten en een halve kilo thee. Ja, jullie proberen me lachen te maken. Dat lukt lekker niet, hè? Ja. Ik, heb me, ik heb me altijd als, als Guppy al afgevraagd... nu nog steeds trouwens. Ja. Dan hoor je dat ze melkpoeien sturen naar arme landen. Ja. Daar hebben ze meestal geen water... Dan ja. hebben ze dorst en dan krijgen ze melkpoeier. Ja, dat vind ik wel raar. En ja, oh, oh, oh. <laughs> ja. zo'n kind. Het ja. is nog brandbaar ook. Ja, ja. daar heb je dus wel suiker ook in het hart. Zijn die rauwe bruine bonen en, en, die, en ja. die rijst. Een kilo bonen. Is dat een beetje te eten zonder en linzen, water? Linzen, zijn van die dus we niet harde dingen. het doen. Ze hebben, ja, dat hebben we geen water. Nee, daar staat namelijk ook geen water bij. Dus Dat, nee. dat, dat druppen nee. ze dronken. Ja, maar, ja, maar dan hebben ze die fles kapotvallen. Waterdruppen, dat doen blushelikopters. Dat is weer een heel ander <laughs> verhaal, uh, Hans. Oh Die moeten hem wel ja, alles uitleggen ja. hoor, jongen. En door. <laughs> Ja, dat ik er lekker nummer, ja. ja. Ik vroeg ook wie Sharona was, maar dat kan iedereen. Dat is, ja, is gewoon een naam. Ja, is gewoon een naam. mij doet of mijn... Mijn Dat Kan allemaal. kan allemaal niks uit. Noem maar wat. Ja. Hey, inmiddels is Thomas in de studio binnen gewandeld. Dus... heeft heeft de microfoon overzetten, Thomas? dan een hoi. Oh, oh, makkelijk. makkelijk. Hallo, Thomas. Hallo. Hallo. Hey, wat ga je doen vanmiddag? Uh, vanmiddag... Vanavond. <laughs> um, nee, ik heb de, om uh, kwart over zes de top vijf games. Rond half zeven het dier van de week met de naam Harry. Om um, kwart over zeven het weer. Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort. En om half acht de top vijf films. Nou, genoeg reden om te blijven luisteren, ja, denk ik. zeker. Toch? Ik blijf hangen bij Harry. Wat? <laughs> Harry. Harry. Wie, wie en wat is Harry? Kat. kat. Een, po een poes, denk ik. Ja, kat. Kijk, kat. Een kat die Harry jij. Ja. Harige Harry, dus. <laughs> Ja, zoiets, <laughs> <ook> ja. <laughs> Oké, okay, nou, uh, uh, doe do, do, do nog even snel een nummertje. Ja? Yeah? Hoe oh, bedoel je? Dat, ja, dat... klopt. Uh, dat ik Z Z Muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek, muziek. Imka ja. gaat er helemaal voor stotteren. <laughs> <laughs> nou, ik had een grapje gemaakt op Facebook van de week. Oh, over je. de presidentiële verkiezingen. Oh jee. Oh, je. Toen dus had ik gezegd, uh, elf for president. Want hij he likes to ja. eat, but uh, cat. Ja. Elf had altijd de kat ja, ja, ja, van de buur ja, ja, ja. op, hè? Ja, ja, ja. Ja. Maar niet harder. Dat is een andere ja, poes. Niet hard, nee, niet Harry. Kan Ik je het vind... nog volgen, Thomas? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, wij niet, hoor. Nee, wij niet, nee. Ja. Harry en dame. Niet? Ja, dat kan toch ja, helemaal niet. Dat is een harige dame. Ja. Oké, okay, met die er eens op. Ja. Hebben wij nog evenementjes, uh, Imca? Ja, ik zal even de evenementagenda voorlezen. 22 oktober, de drive in bioscoop op het circuit. Het terrein gaat open om 6 uur. Om half 7 ben je te laat, dan kan je er niet meer doorheen. Dus zorg dat je op tijd bent. De voorstelling om... Kwart voor zeven is Soetropolis. En om half tien is Jungle Book. Als je alle tweede films krijg, uh, gaat kijken... dan krijg je een tientje korting. Ja, Anders ja, is het per ja. film t, uh, twintig, uh, per auto 20 euro. Ja, het is per auto. Hè? Dus uh, al ga je met honderd man in een auto zitten... Dan, ja, dan krijg je van die uh, Indiaanse tafereelen dat je het <laughs> allemaal opgestapeld zitten. Uh, uh, Sommigen we... vinden het lekker. Ja. Ja, en... Ga ik nog even verder met de evenementen. Oh, ja. Sorry. 29 oktober, de kreuningsmessen in de Agatha-kerk. Aanvang 5 uur. Zijn nou er de kreunenmessen? Kreuningsmessen. Kreunungs, ja, oh kreuningsmessen. Kreuningsmessen, ja. Ik verzin dat, het niet hè. Dat, het is muziek, er, dat is muziek. Ja, dat is klassieke muziek. Ja, ja. Dan ook op 29 oktober is het kampioenschap Garnalenpellen. Nederlands kampioenschap, 70 Nederlands kampioenschap. Begint om vier uur middags. Dat is live muziek van duo Hij en Gij... Het begint om vier uur middags De toegang is gratis. Als u nog op wil geven kan dat bij Garnaal Zandvoort... Met, en de garnaal is met AE aan elkaar, at gmail.com. Ja. Dan hebben we 30 oktober de 10.000-stappenwandeling... 10 verzamelpunt Anytime de Oude Halt op de Vondelaan om 10 uur s morgens. Ook op 30 oktober muziek op zondagmiddag... met onder andere Jan Eilander en Lex Koppolse... aanvang vier uur in de Oosterparkstraat 44... En tot en met 13 november is de hedendaagse realisme, uh, realisme expositie... in het Museum Van woensdag tot en met zondag, 1 tot 5 uur. Nee. Hartstikke mooi. Alsjeblieft. Hij Rukzaam. en hij, dat een mooie naam, hè? Ja, ja Hij en Hij. Nee, nee. nee, ik ga geen grapjes maken over andere artiesten. Zo voor je het weet doen ze terug, hè. Ja, ja. Moet ik niet hebben. Nee, nee, nee. nee, nee. Hé, hey, uh, ja. Ja. we zijn er bijna. Ja, is het alweer zover? Ja. Oh, ja. We hebben er wel toch een liedje nog, of niet? Ja, We gaan er nog eentje doen. Oh, Ik heb wel een vraag, trouwens. En het is? A question. Oh, nee. Ja, maar dat kan. Maar we gaan we eerst dag zeggen. Is goed. Zeg maar dag. Dag. Dag. Dag. dag. dag. Tot volgende week. Tot volgende week. En uh, wij morgen weer... Uh, morgen, hè? Eh? Morgen zijn wij. er. Ja, morgen ja. zijn wij. er. De zandvoort rijden door. Ja. Met toetje. Met toetje. I'm